Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joost, Bernard Robben en Ben Lonen De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, namelijk Joost Steurlings en Pieter Zontjes. Joost Teurlings is in het nieuws geweest vanwege zijn medewerking aan Benidorm Bastards. We gaan hem daarna over vragen. En Pieter Zontjes uit Riel heeft een elektrische fiets, RAP, ontworpen, moet ik dat zo zeggen. En die wordt gemaakt in het Verre Oosten, die wordt hier verkocht. Daar zijn we ook nieuwsgierig naar hoe dat allemaal gaat. Ook daarover gaan we praten. Maar zoals altijd, eerst het rondje, wat was er in het nieuws? Wat was er verder in het nieuws? Lucie, heb jij wat opgediept, Ik opgevist? heb opgediept en opgemerkt. Uh, het, het, het, het, het opgemerkt is dat dat project Play I'm Yours, die piano project... Dat ik dat een heel leuk project moet. Iedere keer als ik hier in dit cultureel centrum kom. of in het centrum van, de, van het dorp. of van de gemeente, sorry. dan ik altijd piano hoor spelen. En ik vind dat heel leuk. In Tilburg is het ook. en daar is het ook in de binnenstad. wordt er voortdurend piano gespeeld. Ik vind dat een heel leuk project. Ja, vind je dat? Ja, ik vind dat ja, leuk. Nou, ja, nou, ja. Jij nou, niet? Nou ja, ik kwam net dat Jan van Mazouhuis binnen. En daar staat dan zo'n piano. En daar waren drie kinderen die daar met hun vuisten op zitten te beuken. Oh. Maar geen enkel... Uh, oh nee, oh, nou, dat is jammer. Want daarnet was het een meisje die speelde een kip in het ja. water. Die oh, heb ja. ik dus ook gezien. Ja. Denk ik, want ja, ik wou zeggen, ik heb kip. die vuisten ja. niet gezien. En ik vond het eigenlijk best wel leuk ik klinken. Ik vond het heel vond er, leuk zeg maar, klinken. Spontane straatmuziek. ja, mm. ja, ja, ja. En in, in Tilburg, daar uh, werd echt boogie woogie gespeeld. En er komen mensen afstappen van hun fiets. Beginnen te spelen. En je ziet soms mensen hier ook in, in, in dit, hier spelen. Waarvan ik denk, Goh, ik wist niet dat jij piano kon spelen. Spelen. Dus ik vind het wel... Nou, een We vullen elkaar niet. dus echt wel aan in ja. uh, contrasterende zin. Maar ja. wat vind je dan van uh, is het geen moord op het instrument dat het daar in wind en weer staat, en regen en alles? Uh, zo ga je toch niet met een piano om? Ja. Ik ja. denk dat ze afgeschreven zijn. Dat, normaal dat denk repertoire. ik. Ja, ja, want ze denk klinken wel, niet ja. zuiver. Ze <laughs> klinken niet zuiver. En ik weet van sommige piano's, ik dacht dat de piano hier vlak voor het Jan van Bezouw Centrum, dat die s'avonds naar binnen gereden wordt. Dacht ik. Maar bij een flinke onweersbui ja, of ja, regenbuien. Die hebben de laatste, laatste tijd nog meer dan voldoende. Daar ja, blijkt ja, je gewoon staan. Want dan is hij ja. daarna in ieder geval zeker afgeschreven. <laughs> ja. maar, toch, ja, maar toch, als het oude pianos zijn die anders op de schroot hopen. Ik vind het toch leuk. Ik vind het ja. toch leuk. Mijn tweede nieuwtje is, uh, en dat is mij opgevallen omdat ik daar vlak in de buurt heb gewoond. In de Helle, daar heb je Helle 1, daar heb je in het Hazelaarspark zo'n kunstwerk. Wat ook tevens een fontein is. En eh, ik heb het nog dat ding gezien terwijl die pas klaar was, want toen woonde ik daar in de buurt met een vijver eromheen en daar kon je kinderen in dat water spelen, dat was een heel leuk stukje goorlen, maar gaandeweg zag ik dat langzamerhand een beetje vervallen. Dat kunstwerk die, was van, of die is van Jan Willemsen, die begon een beetje, ja, een beetje vergane glorie te worden en nu lees ik tot mijn, grote, ja, tot mijn plezier dat het weer opgeknapt is. Het kunstwerk is weer opgeknapt, het wordt weer in ere hersteld en dat hele Hazelaarspark is weer opgeknapt en het wordt Pareltje van de Helle genoemd en terecht, want ik vind dat een heel leuk stukje. En ik vind het ook heel leuk dat de initiatieven zijn van mensen om uh, oudere kunstwerken, die toch een beetje beginnen te vervallen, weer opgeknapt worden. Mm -hmm. ja. Die stoelen konden ook wel eens opgeknapt ja. worden. Maar dat is weer een ja, heel ander schapje. Dat was mijn nieuws. Kus, kus dat was, zo, denk ik. Ja, dat was mijn nieuws. Wees die van subsidie natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja, altijd, altijd. Ja, maar laten we het nou. daar maar niet over nee, hebben. Nee, dat zal er de komende tijd vast niet beter op worden. Nee, nou. Dat, dus dat is ook ja. heel mooi. Dat Hazelaarspark ja. en dat kunstwerk dat daar opgeknapt is. Um, ik begrijp uit die ingezonden brief van, van Willem van der Verande. Dat dat er... Um, heb je dat niet daar voor je liggen? Ja. Dat dat... Um, ja, allerlei mooie plekjes uh, ja. genomineerd kunnen worden. Ja, ja, dat klopt. Hij noemt het hè, De Hazelaarspark, Park met Fontein, uh, uh, uh, Beeldschoon aan de Lei 2. Ja, inderdaad, hij heeft daar een heel stukje, maar dat gaat me te ver om dat helemaal. Ik uh, moet het even heel vlug lezen en dat, uh, dat kan ik niet. Oh. Maar ik vind het wel een heel... Hij ondersteunt, begrijp ik zo even, oh, wel ja. dat initiatief. Ja. En ik vind het ook gewoon hartstikke leuk, want er staan best mooie dingen in, in, in, in de gemeente. En als het zomaar staat te verrommelen, dat is toch jammer. Juist, dat moet niet gebeuren. Dat moet niet gebeuren. Goed, uh, Lucie. Uh, Jos, doe jij ook mee? Heb jij iets uh, gezien in het nieuws waar, waar je dacht, hé, hey, interessant? Denk ik, nee. Nee? Nee? Was weinig nieuws? weinig nieuws onder de zon en is gehoorlijk nou. vandaag, vind ik. Heb je niet gelezen van dat initiatief van het Schelpenpad over de Rechte Hei? Anderhalve kilometer gelezen, van Riels ja. Hoefke tot aan de... Ja, dat heb ik gelezen. Uh, wat is het? Uh, Nieuwkerkse Dijk. Ja. Ja. Dat is een uh, afstand van anderhalve kilometer. Een vrij kort uh, tracé, denk ik, hebben ze gekozen. Waar, waar een Schelpenpad komt. Zodat je er ook met... Uh, met met een rolstoel of met een rollator overeenkomt. Ja. Dat heb je gelezen. Dat is ook toch wel een wel mooi, mooi initiatief. Ja, dat vind ik een heel goed initiatief. Ja. Ja. Ja. Ze worden het, wordt goed het egaliseren, zodat ze er inderdaad overheen kunnen. En op zo'n manier doen dat ze geen last hebben van hoog water. wil ik eigenlijk vragen, is dat alleen maar voor rolstoelen en dergelijke? Is dat ook met name voor als het slecht weer is geweest, dat je nog steeds een rechte haai op kunt? Want nou. dat zou... De, de rechte is nog eens een keer niet, niet toegankelijk hè, voor, uh, voor, voor uh, ja. voertuigen met banden. Fietsen misschien ook al niet zo, in de, in de zomer als het erg rul is, het mulzand, dan is dat ook moeilijk om daar met de fiets doorheen te gaan. Ik heb het toevallig vorige week geprobeerd, of ja. ruim een week geleden, en je moet naar behoorlijk wat stuurmanskunst hebben om daar ja. uh, zeg maar ja. doorheen te komen. Ja. Mijn ben... vrouw vond het een stuk minder leuk dan ik. Ik moet zeggen, ik ben daar wel dubbel aan. Aan de ene kant denk ik, laat dat stuk natuurgebied. dat er inderdaad alleen gelopen kan worden. Want het is een heel mooi, uniek gebied. En als je daar weer fietspaden of wat voor paden in gaat maken. dan komt het misschien weer te veel. Ja. Te veel mensen, dat klinkt heel negatief, maar dan wordt het weer zo'n gebied waar heel veel mensen komen. En ik weet niet of zo'n gebied dat ten goede komt. Aan de andere kant is het wel een heel goed initiatief dat mensen die slechter been zijn, nu goed op de rechte hei terecht kunnen. Mm. Dus ik ben er heel dubbel wel, in. Ja. Ja. En uh, als zo'n pad gemaakt wordt, dan denk ik toch dat er bepaalde plekken uh, ja, bekeken moeten worden die, uh, die veranderen in vijvers en in, uh, ja. Ja, ook, ook die voetpaden zijn niet altijd meer uh, toegankelijk. Als het flink geregend heeft zijn het uh, flinke plassen. Ja. Dan moet je uh, over de hei heen uh, moet je een ander pad gaan. gaan uh, of je moet kapot Uitslepen, slijten. Dat is ongelijk vaak ook. Ja, ja. Heel, van mensen die iets moeil moeilijker ja, ter dat, been zijn, ja. krijg je al. Uh, Berg en dal op het pad, ja. zeg ik altijd. Hmm. Ja, en ik weet uit ervaring, als jonge vader zijn dat het met een kinderwagen soms ook behoorlijk moeilijk is om ja, je ja, echt ja, ja, te begeven. Ja, ja, ja. ja, maar aan de andere kant denk ik, ja, maar laat dat natuurgebied nou ook zoals ja, het maar, is. Maar als we naar nou het fietspad zien op de nieuwe Dijk, ja. Dat dus zo schitterend ja? tussen de bomen ja. loopt. En dan ook met zoiets door heel de heide doen, dan is het. Ja, oké, okay. wel... zo'n pad, ja. ja. ja. Nou, ik, ik vind dat doet niet afbreuk aan, aan, aan het natuurgebied. Een nee. Scheldpapad is toch, uh, ja. is toch heel mooi. Als we maar geen Oosterwijkse toestanden krijgen. Dat ben ik zou bijna voor. willen ja. zeggen. Ja, dat ja. ben ik dus bang voor. Dat is een fantastisch mooie Oosterwijk. Het straks, uh, maar als je ja, daar ja, die mooie ja. zomerse dag aan toe gaat, denk je van nou, we ja, ja, wel een attractiepark. Ja, ja, ja, Nee, krijg je hier niet gauw. Krijg dat je dat hier niet? Dat zeggen wij ook al jaren, Geen Oosterwijkse toestanden. Nee, want dit gebied is zo bijzonder, die rechterheid. Het is zo'n mooi gebied. Goed, uh, het Schelpenpad. Uh, heb jij iets uh, uit het nieuws, uh, Pieter? Ja, wij wonen nog niet zo heel erg lang in de gemeente, dus voor ons uh, valt er nog steeds veel te ontdekken. En wij waren in die zin aangenaam verrast de afgelopen week dat we zagen dat we zowel of waren een soort van heuse wijngaarten direct in de omgeving hebben. Nou, ja. nou weet ik natuurlijk dat er uh, al jaren wat wijn geproduceerd wordt in Nederland. Met name een beetje in Limburg en uh, wat andere plaatsen. Maar dat het zo dichtbij ook gebeurde was, maar uh, nog niet bekend. Ja. Een nieuw keren ken ik uiteraard. Maar ja, we gaan wel eens een stukje fietsen. En dan komen we ook wel eens een diekom draaien. Maar van de Weiger had ik nog nooit niks gezien. Maar nooit iets van de Vlakbij. Dat is voor mij uh, zeker op de fiets. En zeker op een elektrische fiets is dat vlakbij, ja. ja. Oh ja, we gaan langzamerhand naar ons onderwerp toe. Nou, ik sluit af met uh, het laatste nieuws. Die aanhoed die gaat er komen op het Oranjeplein. Uh, die die uh, voormalige Chinees voormalig bondsgebouw wordt, ja. uh, wordt aangepakt. Dat, uh, dat gaat nu eindelijk gebeuren. Ja. De aanloop, de planfase duurt altijd lang. Ja. Uh, maar dat, daar gaat men binnenkort mee beginnen. Oké. Okay. Ja. Ben benieuwd. Eindelijk. Eindelijk, eindelijk hè? He? Ja, ja, ja, het ligt zo lang leeg. He? Ja, Ja. Ja. En dat mag ook wel een fatsoenlijke huisarts Niet oh. dat het niet leuk en gemoedelijk is in de Kerkstraat. Maar het nee, mag wel ja. een beetje ook voor de heren doktoren, voor de assistenten, dat ze een beetje onder, ja. beter onderkomen hebben. Ja. Dus ja. dat heeft onze instemming wel. Ja. Ja. Goed, hiermee sluiten we het rondje nieuws af. Krijgen we eerst muziek of gaan we naar uh, ons eerste onderwerp? Ik heb maar één muziekje. Oh, dan uh, gaan we naar ons eerste onderwerp en dan uh, ja. doen we dat uh, halftime. Um, eens kijken, hebben we iets afgesproken? Wie eerst? Ja, uh, Pieter? Dat is mij niet van bekend, maar... Uh, ja, dat stond goed. Op, uh, op het mailtje. Op het mailtje. Ja, dan heb ik dat zeker niet goed vergelijkt. Of stond ik gewoon bovenaan. Ja, dat ja, stond ik gewoon bovenaan. Dat is, dat is ja, wel een ja. keer leuk voor de, Meest... voor de afwisseling. Want gezien ja. mijn achternaam was ik zeg maar heel vaak de laatste in het rijtje. Ja, nee, oh, dan, dan ja. Moet de, de ja. laatste zullen de eerste keer zijn. Hè? Goed, ja, dat is een ja. mooi Bijbelcitaat. Ben er nog steeds uh, ja. aan het werk. Bijbelvast. vast. Uh... Ja, zeker. Oh, Jos? van die gezegd is wel. Nou. Nou, verder weet ik er niet veel van. <laughs> oh. Maar Pieter, ja, heb jij iets uitgevonden wat al lang uitgevonden was? Namelijk een uh, fiets waar, waar met elektrische ondersteuning? Uh, ja, je mag mij niet betichten van het feit dat ik iets compleet nieuws heb uitgevonden. Dat hoop ik ook nog wel een keer te gaan doen, maar dat is in dit geval niet het geval. Maar ik hoop wel dat ik uh, zeg maar uit alles wat er al was uh, ja, de beste ingrediënten gekozen heb... om in ieder geval ja, een leuk nieuw ontwerp in de markt te zetten. Uh -huh. Maar waarin onderscheidt jouw fiets dan van alle andere elektrische fietsen? Uh, eigenlijk op de combinatie van het systeem van ondersteuning. Ja. En de, de aardigheid daarvan is dat het eigenlijk ja, op dit moment zou ik, zelfs een Gielse uitvinding is. Oh. en dat, uh, Die eer komt niet, uh, zeker niet helemaal naar mij toe, maar dat is een uh, bedrijf dat vroeger over zijn goorlen zat. En die hebben uh, al jaren geleden ooit ja, de eerste serieuze aanzet gegeven. Of eigenlijk de, de ontwikkeling mee bepaald voor de Sparta Ion. Dus een aantal jaren zitten het hier in Rion. De Sparta Met of niet? Of dat nee, de, nee, echt de, de Sparta Ion elektrische fiets. Sparta Ion elektrische fiets. Ja. Mm -hmm. Dat bedrijf het overigens ID Bike. Ze zijn redelijk low profile. Want dus ze zeggen van god doe een keer gezamenlijk wat in de kranten en zo. Dat hoeft voor hen allemaal niet. Maar als je hun klantenbestand ziet dan hebben ze toch ja, redelijk wat gerenommeerde fietsmerken. Die ze daartoe mogen rekenen. Mm -hmm. En die hebben ja, met name voor het grootste stuk elektrisch uh, ja, elektrische systeem van mijn fiets gezorgd. En ja, de reden waarom ik daarvoor gekozen heb is puur het feit dat dat systeem... Gewoon, ja, is mijn ervaring in ieder geval ja, met kop en schouders boven ja, De andere systeem uitsteekt. Uh, daar ligt de basis zeg je, maar heb jij dat nog verder ontwikkeld? Oh. Of, of heb je daar verder niets aan gedaan? Uh, ik heb mijn, mijn input gegeven voor ja, wat ik verwacht van de elektrische ondersteuning... Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de uitvoering uh, meer en deels door ID-bikers gebeurt, ja. De elektrische ondersteuning, is die dan anders? Of, ja, of, dat vroeg ik uh, is, me af. Wat is dan die anders, anders dan, dan? Want uh, normaal, wat, ik, wat, ja, wat ik normaal hoor van mensen met elektrische ondersteuning, dat op het moment dat jouw jou te zwaar trappen wordt, dan gaat dat automatisch... Dat, dat, of dan kan je een motortje aanzetten en dan word je ondersteund met dat de trappen lichter wordt. Nee, de elektrische fiets waar we het hier over hebben, want je hebt eigenlijk ja. twee categorieën. Je ja. fietsen waar je zeg maar, zonder trappen elektrisch voortgestuurd kunt worden. En dat noemen ze dan vaak de e-bike, maar die ja. valt onder de categorie fietsen. Oh ja. Omdat je zonder trappen kunt bewegen. Ja. En daar geldt dus ook zeg maar, de verzekeringsplicht met het verzekeringsplaatje. Ja. Ja. En je hebt de elektrische fiets, wat ook wel pedelec op zijn Engels genoemd wordt. En dat is eigenlijk de fiets waarbij je alleen maar elektrisch aangedreven mag worden als je fietst. Waarbij de motor alleen maar ter ondersteuning mag dienen. Je moet altijd trappen. Je moet altijd trappen. En dan zijn er nog een paar eisen meer. De motor mag niet zwaarder zijn dan 250 watt. En bij 25 km per uur moet de ondersteuning van de motor ook uitvallen. Ja. Oh, ja. En dan voldoen je zeg maar aan de, ja, de officiële eisen van de elektrische fiets. En dat type fiets, dat, daar gaat het over hier. En dat type fiets, daar gaat het over hier. Ja. Maar... Dat is op dit moment ja, de, de meest populaire categorie. Sterker, ik kan in Nederland van, van een merk fiets in ieder geval geen merk, ontdekken wat een fiets heeft. Wat bijvoorbeeld harder gaat dan 25 km per uur. Dus wel een Duits merk wat een combinatie heeft van elektrische fiets en zeg maar snorfiets. Daar kan je ook fietsen zonder ondersteuning of met ondersteuning. Maar in mijn geval gaat het om ja, de elektrische fiets. Maar wat onderscheidt nou jouw fiets? Want de, de, wat jij ontworpen hebt, is dan nog anders dan die twee fietsen die we net beschreven hebben. Want die je net beschreven. Nee, mijn fiets is een elektrische de... fiets. En wat ja. mijn, mijn fiets eigenlijk onderscheidt, ja. is zeg maar, ja, ik zou bijna zeggen een topondersteuning. Zoals je een afgeleide vindt op ja, de, de, de hele dure merkfietsen. Ja. En op mijn fiets is dat een stuk betaalbaarder gemaakt. En hoe komt dat? De prijs is onderscheiden. De, onders ja. de, de ja. prijs in combinatie met de ondersteuning. Mm -hmm. Mm -hmm. Op zichzelf zou ik de ondersteuning onderscheidend willen noemen, maar dat is natuurlijk ja, aan de mensen zelf om dat te, te ja. beoordelen. Maar dat in combinatie met ja, een zeer scherpe prijs, maakt ja, eigenlijk het marktsegment voor mijn fiets. Maar die ondersteuning, is die, gaat die dan vlotter in, of maakt het dat het nog lichter trapt? Of, of? Nee, het sterke punt van de ondersteuning ja. is dat het heel natuurlijk aanvoelt. Eigenlijk voelt het als fiets op een gewone fiets, ja. maar dan heel erg licht. En ja. je kunt dus wel zelf bepalen eigenlijk hoe licht dat je wilt trappen. Oh, okay. En het is een heel efficiënt systeem, wat eigenlijk betekent dat het ja, heel besparend omgaat met ja, toch altijd nog de beperkte ja. accucapaciteit die je hebt. Waardoor je ja, een behoorlijke afstand ja. kunt afleggen ja, op daar, een accu. Heb je daar ook nog een versnellingsnaaf bij? Daar zit een versnellingsnaaf op, jou. Ja. Is dat eigenlijk nodig, als je zo een ondersteuning hebt van, van, van, van je trappen? Dan zou ik zeggen, als leek toch wel, min of meer hoor. Uh, dus als het belachelijk is, dan lach je maar gewoon uit. Maar dat je dan eigenlijk geen versnellingsnaaf nodig hebt. Ik vind het een, een, ja, een zeer terechte vraag, want voor, voor een rode deel heeft u er ook gelijk in. Met een elektrische fiets, omdat je de ondersteuning hebt, heb je, ik wil niet zeggen geen versnellingen nodig, want dat zou denk ik iets te ver voeren, maar eigenlijk heb je maar een beperkt aantal versnellingen nodig. En is dat ook zo? Uh, nee, helaas is er ook nog zoiets als marketing. En als nieuwkomer moet je toch een beetje refereren aan wat de, zeg maar, de, de, de heersende merken doen. En die strooi je allemaal met uh, mooie Shimano, Nexus, naversnellingen of ja. heel veel derieurversnellingen. ja. ja. Dus heb ik ook een Nexus-na-versnelling met zeven versnellingen. Zeven versnellingen. Maar ja, je... Waarvan je eigenlijk zegt niet echt nodig is. Of nee. Fiets. Ja, dus je brengt het de... niet. Ik zou zeggen, vijf is al 3. riant bedeeld. Drie kun je over discussiëren of iedereen dat genoeg vindt. En je moet wel heel duidelijk de opmerking maken. We hebben natuurlijk in Nederland een heel vlak land. Met uitzondering van ja. wat heuveltjes ja. in, het, uh, in het zuiden des lands. Heb je heuvelachtige gebied, dan zul je ook meer de noodzaak voelen tot het hebben van versnellingen. Hmm. Maar ik dan vragen, van, dus dan zou je eigenlijk twee soorten fietsen op de markt moeten brengen, zijnde een drieversnellingsfiets en een meerversnellingsfiets voor versnellingfans en voor gewoon eenvoudige mensen. Om het zo maar eens plat uit te drukken, dan zou je dus nog prijstechnisch twee prijzen kunnen maken. Of is dat niet interessant genoeg? Dat zie je, je marketingtechnisch ook. Dat ja. vaak zeg maar echt de, de, de, de instapmodellen in de markt. Die hebben vaak, vaak drie versnellingen. En er zijn er zelfs die hebben geen versnelling. Nee, maar in jouw geval. Zou je dan zeggen van. Ik kan het nog aan, een gedeelte aantrekkelijker maken. Als ik mijn. Ik weet niet hoeveel versnellingen er je nou op de markt brengt. Ik, ik, heb, ik heb er nu zeven. zeven. Nou zeven. Je zegt daarnaast is het nog een model met drie versnellingen. Voor mensen die zeggen: Ik heb geen zeven versnellingen, dat is allemaal onzin. Mm. Ik heb met drie genoeg. Drie genoeg, ja. Mijn eerste antwoord zou dan zijn: dan moet je er gewoon lekker drie van de zeven gebruiken en de rest overslaan. <laughs> ja, daar ga, <laughs> maar ik mijn weer, daar ga ik weer prijstechnisch in. Ja, ja, maar van, over wat, wat voor prijs aankar, hebben we het en... eigenlijk? Wat, wat is de prijs van, ja. van, van, van die fiets? Kijk, mijn insteek is natuurlijk om met een kwalitatief vergelijkbare fiets, maar af te zetten tegen ja, toch een beetje de heersende grote merken. Dus op dit moment uh, is mijn fiets in de verkoop, dat is wel een introductieprijs moet ik erbij zeggen, voor 13,49. Oh, dat scheelt. Als je zeg maar, de vergelijkbare ja. modellen van ja, de grote ja. merken, als we die kennen, dan zie je toch voor zeg maar, met name ja, dezelfde afwerking, dezelfde techniek, ja. uh, spreek je toch echt over de 2000, 2000 euro. Dus je gaat er zo'n 600 onder zitten. En okay. dat is interessant. Ja. Het wel, ja. ja. Dus, ja dat, dat zijn gelukkig de nodige consumenten die dat interessant vinden. En ik heb natuurlijk wel wat marketing gestudeerd in mijn leven en ik denk ook dat moet ook een bepaalde drempel overgestapt kunnen worden om mijn fiets interessant te maken voor de doelgroep. Want mm -hmm. ik realiseer me natuurlijk ook best wel dat mensen makkelijker wat meer geld uitgeven voor een bekend aanmerk, een Nederlands aanmerk, wat ze dan ook nog een keer bij de dealer op de hoek kunnen kopen. Ja. Dus die twee factoren heb ik voor mezelf natuurlijk al bepaald. Daar moet ik een financiële compensatie tegenover stellen. Mm -hmm om mensen ertoe toe te bewegen, om te zeggen, nou, ja. voor dat privaciel vind ik het interessant om, ja, zou je toch met een wat minder bekende partij in zee te gaan, die dan ook nog eens een keer niet op alle hoeken van de straat uh, zijn fietsen aanbiedt. Nee, en in China gemaakt, uh, is dat nog uh, uh, lastig? Uh, heeft dat nog een vooroordeel van, van uh, nou, dan zal het wel minder zijn? Ik moet zeggen dat ik dat bij de meeste consumenten nog niet... Zo direct heb gevoeld, omdat ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig wel ervaren dat er zo ontzettend veel uit China komt, mm -hmm. ook producten die aanmerken heten. Mm -hmm. En ik weet dat er ook aanmerkfietsen zijn die voor een groot deel of misschien wel helemaal daar gewoon vandaan komen. Gezellig, komt die ook uit China of is dat nog steeds uh, dieren of wat? wat uh... Uh, officieel zal het altijd dieren komen en van gezellig moet ik ook eerlijk zeggen dat ik, ook... die durf ik daar niet van te betichten... Maar een, een collega, weet ik bijna zeker, als ik de onderdelen zie en de merken die hier en daar erop uh, zijn, denk ik van, nou, dat komt uit een van de Chinese fabrieken. Maar dat is toch voor alle apparatuur, ook elektrische apparatuur, wat gemaakt, wat zogenaamd dan zogenaamd Duits is of Italiaans, maar als je goed kijkt, worden ze die onderdelen uit over de hele wereld vandaan en wordt het ook ergens anders in elkaar gezet. Ja, ja. Dan dus dus dat fietsen, is, fietsen, ja. Uh, is misschien een uh, ouderwets of een heel achterhaald uh, ja. vooroordeel. Ja. ja, China stond ook vroeger, is er niet, Jos. Jij weet ook veel veel over vroeger, bekend als, nou ja, want daar komen de, de namaakspulletjes vandaan. En, en, ja, maar vroeger het leven in 2012, hè, en de economie is dusdanig ja. dat iedere bedrijf die zich respecteert en die productietechnisch goed wil werken... Dat hij op een ander wilde gaan werken. Ik kom oorspronkelijk uit de mode, zoals je misschien wel weet. Ja. En alle bonneterie kwam vroeger uit België. Mm -hmm. Van België is het verhuisd naar Italië. Van Italië is het verhuisd naar Marokko. En van Marokko is ver, uh, verhuisd naar uh, Turkije. En van Turkije is het verhuisd naar het Verre Oosten. Ja. En allemaal prijzenkwestie. Hè? Ook, je hebt het zo allemaal kunnen volgen: die verhuizingen. Ja, ja, ja. Het... ja. ja. Zo jong ben ik dat ik ja. daar allemaal ja. ja. mee heb. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar behalve. Is zal het in andere bedrijfstakken ja. ook zijn. Ik denk, waarom staan Philips voor gebouwen in Eindhoven leef? En, ja. en uh, Haafheb, onze grote vriend Haafheb, ja. die heeft al sinds eeuw en dag in uh, Tunesië zijn fabrieken. Ja. En in het verre oosten ook. En hier wordt niks meer geproduceerd. Nee, je kan hier ook niks meer maken. Hè? Nee. Nee. Maar afgezien van de prijstechnisch verschil zit er ook een, een, een, een echt technisch verschil. In die zin van uw uh, uh, uh, um, elektrische fiets werkt anders of trapt lichter of... of, of, of. Er zit wel een technisch verschil, ja. maar ik zou bijna zeggen dat het wat te ver voert om dat hier helemaal ja, te gaan okay. uitleggen. Het ja, principe ja. is zeg maar ionachtig, ja. alleen het is een stuk praktischer uitgevoerd. Dus ja. het vergt veel minder onderhoud. En je kunt ook zonder een, eigenlijk zonder een fietsendealernetwerk, kan je die fiets goed in de markt zetten. Is die al uh, op de markt? Hij is uh, sinds een aantal weken op de markt, ja. Sinds een aantal weken kun je hem kopen? Sinds een aantal weken kun je hem kopen. Dus, dus dat, uh, die, die lijn die, die, die werkt inmiddels. Je hebt een fabriek in, in China? Ja. Waar ergens in China? Uh, een uurtje of anderhalf ten noorden van Shanghai. Ten noorden van Shanghai? Mm -hmm. Oh ja, en uh, wat ik me ook afvroeg, uh, dat is vreselijk ver weg, uh, dat transport dat moet ook betaald worden, is dat, uh, maakt het, uh, die fiets dan toch niet uh, weer, weer duur? Uh, ja, op dit moment is het uh, toch nog steeds zo dat zeg maar, de assemblagekosten, de besparingen die je hebt door het daar te laten assembleren, ja, die wegen nog steeds op tegen de transportkosten. En komt die in onderdelen? Ik bedoel, worden de onderdelen daar nee, gemaakt en hier in elkaar gezet? Helemaal een in China. In China dan. Oh ja. Dus je komt de hele fiets uit China. In China wordt natuurlijk ontzettend veel geproduceerd, want er zijn heel veel onderdelen, zijn eigenlijk ja. Taiwanese, maar ja, ook ja, ja. die produceren tegenwoordig voor een grootland in China. Ja, ja, ja. Dan zijn er een aantal Nederlandse onderdelen, ook zelfs een behoorlijk aantal Of euh, Europese, ook een behoorlijk aantal Nederlandse. En die worden dus gewoon allemaal verscheept naar China. Ja, die en die worden daar op die fiets gemonteerd. En dan gaan de fietsen in de en container. Komt, en dan komt de hele fiets uh, ja, eigenlijk afgemonteerd terug in Nederland. En die wordt hier nog een keer door, uh, door Fietsnet. De mobiele fietsenmaker worden al die fietsen nog een keer nagekeken. Dat zijn vaak ook fietsenmakers die zelf een eigen fietsenzaak hebben en dit erbij doen. En dan krijg je van mij de opdracht, je moet die fiets zo nakijken alsof je hem zelf maar zou die, afleveren. Die, die gaan uh, in Shanghai in een container van Maask. En dan komt het in Rotterdam uh, op een gegeven moment ja. aan. Gaat het zo? Dat gaat zo, en dan gaan ze op de vrachtwagen, want de opslag gebeurt in Veldhoven. En vanaf daar uh, worden ze ja, kant en klaar afgeleverd bij de klant. Ja, ja nou, goed. Uh... Ja, ik, ik, ik heb onlangs een fiets gekocht. Maar eentje ik... met zoveel... Oh, niet, oh, niet met trappelondersteuning, niet met trappelondersteuning. Nee, met trappelondersteuning. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, met een gewone... Zoveel versnelling, omdat ik een, mijn conditie is nog van die maat. Want dat was mijn vraag ook... Uh, met de versnelling, daar zet je op een gegeven moment... als het te, te, te, te zwaar wordt, zet je maar op de lichte versnelling... en dan hoef je maar heel licht te trappen... en dan kom je een beetje vooruit. Maar is dat met zo'n zo uh, ondersteuning... Uh, dat je dan toch de snelheid blijft houden? Of ga je dan ook dat je lichter trapt... maar je, je snelheid wordt ook minder? Uh, Hoe werkt dat? Nou, mijn fiets werkt eigenlijk op ja, wat ze noemen trapkracht. en Dat betekent ja. naarmate je zelf harder trapt... geeft de motor een percentage van je eigen trapkracht okay. aan ondersteuning. En dat percentage okay. kan je dan zeg maar instellen. Ja. Dat noem we geen percentage, dat zijn drie standen, maar zo werkt ja, het ongeveer. Ja, ja. Okay. Dus naarmate je zelf zwaarder gaat trappen, gaat de motor harder, harder werken werkt. voor jou. Dat dan betekent... ga je ook veel harder. Ja, maar dat bepaal je dus zelf. Ja. Dus okay. eigenlijk als je bijvoorbeeld een heuvel op gaat, moet je zwaarder trappen. Nou, dan ja, gaat ja. de motor jou oh. ook meer helpen. Wil jij okay. even versnellen, dan moet je toch harder trappen. Hoe minder jij doet, hoe meer de motor het overneemt. Nee, dus eigenlijk ja, hoe meer jij zelf wil doen, hoe meer de motor daarvan overneemt. Ah, maar stel, sorry. ik heb een vlakstuk, ik hou van hard fietsen. Dat vind ik echt heel leuk. En ik heb een vlakstuk en ik ga flink trappen. Dan gaat die motor ook extra harder werken, zodat ik nog harder uh, over de weg uh, schud. Of werkt ja. dat zo niet. Ja, ja, zo ja zo precies. het precies. Eigenlijk, eigenlijk geef jij aan, ik ja. wil harder. En, en die motor denkt, daar ga ik jou bij helpen. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat je 25 km per uur. Bereikt. Per het, dan moet je een helm draaien. Het ja, uh, nou, ja. <coughs> schijnt er een soort van uh, tolerantiegebied te zijn. <laughs> en de kenner zegt daarvan dat is ongeveer 10%. Dus bij 27,6 kilometer stopt hij ermee. Tenminste, als je harder wil fietsen, en dat is dan meteen uh, een van de nadelen van elektrisch, dan moet je het echt helemaal op eigen kracht doen. En mm -hmm. nou, wat is het bereik? Hoe ver kun je. Ja, dat is een, een zeer wezenlijke vraag ja. voor heel veel mensen. Uh, Zoals elke keer marketingman zal zeggen, het is afhankelijk van een heel hoop omstandigheden. Onder andere je eigen gewicht en of je veel helling op opgaat, of je veel korte stukjes rijdt en veel optrekt en, uh, en afremt. Maar in doorstelling moet je ongeveer rekening houden met 75 kilometer. 75. En dan praat ik over zeg maar, het gemiddelde in de middelste ondersteuning. En dat is eigenlijk de ondersteuning die de meeste mensen zullen gebruiken. Ja, ja. Dus Wijst dus de ervaring uit. Dus, dus meer dan de gemiddelde fiets dat is, die uh, op de markt is. Dat is meer dan de gemiddelde fiets ja, die op de markt ja. is. Ja. En dan zeggen sommigen, maar zoveel heb ik toch niet nodig. Nou, ik denk dat je daar nog wel eens een keer verteld over zult ja. staan. Maar wat mijn verhaal in ieder geval altijd naar die mensen doet, is net als bij een laptop, je accu gaat over de, ja, over de jaren wat aan capaciteit inleveren. Ja. Dus het is ook wel plezier als je over twee jaar nog een behoorlijke actieradius hebt. Los daarvan, in de winterperiode als het echt koud begint te worden, dan heb ik zeg maar de temperaturen rondom de 0 graden. Ook dan levert een accu behoorlijk wat in. Ja, mm, dus dan zul je nooit die 75, 80 kilometer halen, maar als je dan 30% inlevert, dan kan je ja, van nog steeds een ja. heel stuk vooruit. Als je met een actierijd van 40 kilometer begint, ja. dan kan het wel eens krap aan worden. Ja. Zijn die accu's nu duur? De losse accu's? Uh, de accu is zo ongeveer het duurste onderdeel van de hele fiets. Ja, ja. Dus die zijn, uh, die zijn behoorlijk prijzig. Maar die kan je natuurlijk opladen. Ja, die ja, moet je absoluut. kunnen, opladen. Ja, je opladen. Opladen. Je kunnen ja. opladen. Anders moet je iedere keer een as... Het is vragen. geen knijpkaartje uit de ja, tweede... Zie ja, ja. ja. ja, je zet wel steden. Steden. Dat, je, dat je nog echt die dingen van vroeger weet, Jos? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, uh, ik weet niet of dat kan uh, dat je zelf door, door je eigen trappen weer energie toevoegt aan de accu. Uh, dat je hem dat je zelf oplaadt. Ja, dat, dat was mijn onderliggende vraag, ja. Er zijn systemen ja. op de markt, niet zozeer met het eigen trappen, maar met name met, uh, met bewezen remenergie... Want ook ik daar, heb daar even naar gekeken. Eigenlijk meer, meer uit interesse moet ik eerlijk zeggen. Maar de, ja, zou ik zeggen, de specialisten op fietsgebied in Nederland zeggen van: nou, er zijn op zich wel technieken die wat genereren. Maar dat heeft ook alleen maar zin in bergachtig gebied. Je kunt, oh. het op, je kunt het terugwinnen door de motor. Als ja. je van een helling afgaat, net als met een auto afremmen op de motor. Ja. Mm -hmm. En je kunt wat terugwinnen door, door remvermogen. Nou Bij de motors te vaker zo, dan moet je eerst een knopje indrukken dat die ook echt zeg maar ja, weerstand geeft waardoor die oplaadt. Dus dat moet je al niet vergeten. En, maar dat heeft in Nederland bijna geen zin, want ja, we hebben geen heuvels. Een nee. remkracht is minimaal. Laat ik zo zeggen, de kosten die je maakt om dat erop te bouwen, met uh, nou, misschien die anderhalf procent die je in energie wint, dat mm -hmm. betaalt zich zeker niet terug. Nou. Ben jij een technicus of uh, ben je een marketingman? Ik ben meer een marketingman. Ik ben ooit wel begonnen aan de HTS, maar daar was ik al heel snel achter dat dat veelste technisch voor mij was. Mm -hmm. Maar je hebt hier een gat in de markt gezien en uh, je dacht van, uh, nou, dat is de, mijn manier om rijk te worden. Nee, nee, zo is het niet helemaal gegaan, want dan had ik echt iets heel nieuws moeten ontdekken. Ik moet zeggen dat ik wel veel potentieel in de markt zie, ook voor de toekomst en met name de verjonging van de doelgroep, want het is nu met alle respect, ik toch nog een beetje de, ja, de ja. 60-plusser en de mensen met ja, de fysieke Ja, maar jonge mensen worden steeds luier. hè? <laughs> ik, ik, ik denk, dat is ook een beetje mijn streven. Dat heel veel mensen, als ze op een elektrisch fiets zouden stappen... En die ervaring heb ik ondertussen de afgelopen weken. Dat heel veel mensen denken, hé, hey, dat is eigenlijk best wel een uitkomst. En dan Gaan kijk ik bij wijze van spreken alleen maar naar mezelf. Riel, een kilometer of zes van het centrum van Tilburg. U mag van mij weten, ik ging als ik even snel in het centrum van Tilburg zijn, Ik ging niet op de fiets... Nee. Nee? nee. Ik ga gezellig fietsen op een zondag nee, met mijn vrouw ja, ja. voor de gezelligheid. Maar voor het praktische ging ik met de auto. En nu denk ik: ach, ik, ga met de fiets. ik spring even op de elektrische fiets. Want je gaat maar 27 km per uur die zijn, nou, amper een kwartier benig. Nou. Oh, ja, ja, en je kan ja, zelf ja, ja, bepalen ja, ja. hoe moe je wordt of dat je überhaupt moe wil worden. Ja. Nou, Je raakt niet be bezweet. Nee. Ik heb <laughs> niks meer gewend. Jeugdvertegenwoordiger wil ook niet meer moe worden. <laughs> Terwijl ja, dus ik ja. het heerlijk vind om flink stevig door te fietsen als je een hele dag gewerkt hebt. En van Tilburg naar Goorle en uh, juist ja, dus te bewegen. En, ja, ja, ja, ja. Maar er zijn dus ook steeds meer mensen die het eigenlijk best wel prettig vinden om naar hun werk te fietsen. Ja. Maar die niet altijd bezweet of moe op hun werk willen. Als ze nou, smorgen vind ik het nog wel leuk. Als ik heel hele dag gewerkt heb, moeten we die 15, 20 kilometer terug. Daar gaan we toch net iets te ver. Ja, dat is ook wel een punt. Ja. Ja, ja. En, en, en dat soort mensen heb ik er dus ook al een aantal ja, verkracht. Ja, die puur ja. woon- en werkverkeer. Ja. ja. Dus praktisch. Ja. Nou, het scheelt milieu. Ja. Bedrijf, bedrijf, en, ga je auto en, met, met de huidige en, ja. energiekosten en alle files die je, dan je hebt. moet je toch heen en terug kunnen naar je werk. Hè? Ja, ja. En bedrijven aan gaan uh, boren dan, ja. hè. ...fietsenplanbedrijven, elektrische fietsenplan. Nou, dat zal wel bij het fietsenplan Er is worden. natuurlijk al iets als, als een fietsenplan, fietsenplan. Ja, maar dus ja, er is ja, natuurlijk... ...om mensen aftrekbaar. aan de fiets te krijgen. Aftrekbare uh, uh, fietsen. Ja, ja. ja, maar de elektrische fietsen vallen ondertussen ook zeg maar onder de categorieën ...die gesubsidieerd mag worden. Ja, oké. Okay. Goed, weten we nou alles over de fiets? Eigenlijk, we, ja. We hebben ja. nog belangrijke vragen overgeslagen. schiet mij zo niet te binnen. Nee, Ehm, um, eens even kijken, uh, niet bij de normale fietshandel zeg je te koop, maar nee, want daar heb ik uh, denk ik wel goed over nagedacht. Ik moet zeggen dat ik een heilig geloof heb in het medium internet. Mits je mensen wel zeg maar, ja, de, de mogelijkheid biedt om een fiets te kunnen proberen, te kunnen ervaren. Want een elektrische fiets, zeker in deze prijsklasse, koop men niet vanaf een plaatje of, of, of, nee. of, of direct op internet. En je moet je service en onderhoud goed geregeld hebben. Ja. En dat is uh, in mijn geval denk ik ook uh, goed gebeurd. Dus via internet uh, kom je, koop je zo'n fiets? Ja, te beginnen de proefvrij, die kunt bij mij... In de regio in de kom regio. ik, als je wil een demonstratie... Nee, dat oh. is eigenlijk uh, een grote deel van Brabant. Kom ik een demonstratie aan huis geven. Daarbuiten bestaat de mogelijkheid om twee dagen een fiets op proef te krijgen. Dat bestaat overigens ook in, ook in Brabant moet ik zeggen. Maar dan moet je hem echt bestellen. Je betaalt daarvoor eenmalig 30 euro... maar dat is zeg maar een bijdrage in de verzendkosten. Eigenlijk ook een drempel om... Zeg maar niet de sponsor te worden van, uh, van familiefeest... of iedereen nou. zegt van nou laat rap maar eens even... een vrachtwagen ja, fietsen ja, ja, bezorgen. Ja, ja, ja, ja. Die je overigens wel terugkrijgt als je ook... daadwerkelijk een fiets koopt. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, dat zorgen. slaat wel aan moet ik zeggen. En Dat is eigenlijk ook de, ja, de periode... die mensen vind nodig ik zelf hebben. nodig hebben... Om, om echt een goede indruk van de fiets te krijgen. Ja. Want een rondje om... Nee, dat... het blok... Nee. vertelt wel wat... Maar niet helemaal ja. uh, Je zei, je hebt eventjes iets laten vallen over uh, onderhoud en service. en, en uh, Heeft niet veel nodig, zeg je dat? Uh, nee, het elektrische systeem is dusdanig eenvoudig dat dat eigenlijk, ik zou bijna zeggen, geen onderhoud nodig heeft. Maar een fiets zelf heeft dus wel onderhoud nodig, net als een normale fiets. Mm -hmm. ja, en dat moet je dus wel goed regelen. Ook, of met name als mensen op internet kopen. Ja, hoe bedoel je dat? Dat moet je goed regelen. Moet jij nou, dat goed regelen? Dat moet ik goed regelen voor de mens, omdat ik, als ik, ja, ik lever niet via dealers, of in ieder geval nog niet. Maar mensen willen wel een fiets in onderhoud kunnen geven. Ja, en zeg... vaak zie je dat de lokale fietsenmakers, als je die fiets niet bij mij gekocht hebt, oh, dan, ze zeggen... dan wil ik ook geen onderhoud doen. Ja, ook nou, dat zo. zal wel ja. gaan veranderen, denk ik. Want als, uh, internet schijnt toch behoorlijk te groeien op een gegeven moment, kunnen ze denk ik niet meer anders. Maar je bent natuurlijk ja. wel een, ja, een directe concurrent van ze. Ja, ja, ja, allicht. Ja, en ik ja. begrijp van de eigenaar van dat fietsnet eigenlijk ook. Die is dit begonnen omdat hij met, want hij was fietsenmaker vroeger en hij zei dat internet maar groeien En ja. wilde met collega's daar zeg maar iets voor gaan doen, maar die collega's hadden daar geen zin in. Ja. Nee. Want die zeiden: internet is een gevaar, dus we moeten dat op alle mogelijke manieren tegenhouden. Mm -hmm. Wat ik op zich ook wel kan, kan voorstellen, maar dat gaat denk ik echt niet meer lukken: dat internet tegenhouden. Daar, nee, is, daar dat, is iets dat, te laat dat voor. Dat is een verloren strijd, ja. natuurlijk. Hè? Ja. Maar vragen, je vraagt zelf: uh, bij aankoop van een fiets word je verondersteld om die fiets via internet meteen te betalen? Ja. ja Oké. Okay. Dus je hebt geen last van dubieuze debuteuren? Nee, ik, nog niet in ieder geval. Kijk, die fietsen die ik op proef geef, ja, daar betalen mensen 30 euro. Want die krijgen dus verder in ieder geval voor niks, zeg maar, worden die thuis afgeleverd en wordt opgehaald. Ja, daar zal het best wel een keer gaan gebeuren als ik hem maar genoeg uitzet dat ik hem een keer niet terugkrijg. Maar laten we hopen dat niet. Ja, maar je, je weet van jezelf dat er in een, in een dorp, in een plaats, altijd van die hele zwakke wijken zijn. Ja, juist. Ja. Bastards. Ja, zoiets. Bastards. Ja, Bastard. ja, Bastard areas. Een heer, van die heerlijke rotzakken die op een gegeven moment iets bestellen. En dan. Me, op zich vragen om het zo maar eens te zeggen op proef mm -hmm. en dan zeggen hartstikke bedankt jongen ik heb een schitterende elektrische fiets en zie maar dat gaan aan de centen komt dat vind ik namelijk gevoelsmatig het nadeel dat er aan die, die 30 euro fietsproef zit ik realiseer me ten dele dat dat risico bestaat mm -hmm. uh, ja, dan kun je van tevoren klanten gaan screenen maar dat wordt aardig moeilijk ja. en dat doe ik dus ook niet ik laat mensen wel een... Die fietsen worden niet door mij verstuurd. En dat gebeurt gewoon door een gespecialiseerd bedrijf. Uh, logistiek. Precies. Ja. Die leveren die fietsen af. Die moeten wel zeg maar een, uh, een identiteitsnummer overnemen. Ja. En die mensen een contractje laten tekenen. Dat je in ieder geval enig houvast hebt. Ja, dat betekent, mm. Dat, zit er dat, dat je het wel in, je in ieder geval lastig kunt maken als het feit je een keer voordoet. Ja. ja, en dan is het aan mij hoeveel energie wil je erin steken om die fiets terug te krijgen. Ja. Mm. ik... Uh, ga even kloppen, tot op heden heb ik het, heb ik het ja, nog, ik heb het, ik het nog niet meegemaakt. meegemaakt. Nee, nee, dat is toch gewoon een vraag stellen, ja. het, Een heel heel, heel, heel relevante vraag. insteek is van de, Goed, in de, van de steek. nou, we hebben met, met veel interesse geluisterd naar jouw relaas. Uh, en uh, we gaan dit onderwerp nou afronden, want anders komen we in tijdnood uh, voor uh, de Benidome. Bastards. Met de Benidome Bastards. Nu eerst een stukje muziek en dan gaan we met, met Jos verder. Ja, ik heb eens, muziek heb ik Gino Vanelli uitgezocht, omdat ik daar vroeger een ontzettende fan voor was, en eigenlijk nog steeds. En het nummer heet The Measure of a Man, waar kan je een man aan afmeten, niet aan zijn dure pakken die hij heeft, niet aan zijn Rolex horloges, maar aan de vrouw die hij bij zich heeft. The Measure of a Man You don't know what makes him tick by the Rolex on his wrist, but you can't. thought of her makes his knees weak when he opens his mouth it is her In my back where my good friend has been She's the moon, he's the sun And I am under an eclipse, yeah Ja, dit is Goldse Kringen en we gaan verder met Jos Tuurlings over zijn medewerking aan Benidorm Bastards. Van uh, Goldse Revue naar uh, Benidorm, uh, een mooie sprong. Mijn, mijn theaterervaring is over 45 jaar onderhand al. Ben ja, ja, ja, ja. Vanaf Rooms kunstgenot in Goorlen. Dat Zo is het begonnen? Ja, zo is het begonnen. Met Rooms kunstgenot? Via perspectief. Via perspectief. Naar uh, Tilburg overgehuisd, naar De Cirkel. En alles wat los en vast was, wat er tussendoor kwam natuurlijk. Ja. En zo komt dan ook Benny Doornbaasters uh, om het hoekje kijken. Um, dat is een televisieprogramma? Ja, televisieprogramma RTL 4. Het is vorig jaar het eerste seizoen geweest, dit jaar het tweede seizoen. Dat is waarin ouderen een beetje de jeugd op de hak neemt. Mm -hmm. Met geinige dingen. Ze gaan er naartoe, ze maken een geintje in... Een de reactie van die mensen, daar gaat het net om. Ja. En uh, ja, ik, ik ken het programma niet. Uh, maar maar uh, dat is in de lucht. Je kunt, uh, als je daarna naar zoekt, dan kun je het vinden. Het is wekelijks. YouTube. Oh, YouTube. Uh, kun, kun je, je oude kun... uitzendingen vinden. Oude uitzendingen. Want ik wist toen ik auditie ging, doen niet wat Benny Dornber als dat was. Ik wist nog ineens niet waar ik auditie voor. Maar had. ze namen je niet kwalijk. Nee, nee, nee, nee. De... Maar is dit nou regelmatig op de buis dan? Dat komt vanaf december een aantal uitzendingen per week. Ah, vanaf december een aantal... En eens per week een uitzending. Maar eens dat zijn per we week... er al geweest, hè? Ja, dat oh, zijn er ja, nou ja. geweest. En vorige maand zijn er herhalingen geweest van de Belgische Benidormbaasters. Maar uh, ga jij nou in die komende uitzendingen voor het eerst daarin optreden? Ja, vanaf december van ah, ja. het eerst ja. optreden. Opnames zijn vanaf 20 juni tot begin augustus geweest. Mm -hmm. Uh, morgen wordt de leader gemaakt in Amsterdam. En dat is dan de laatste opname. En dan worden die in december uitgezonden. Ja. ja. Wat ik, me, ik heb het één keer gezien, inderdaad. Dan vertonen oudere baldadig gedrag hè, ja. ten opzichte ja. van jongeren. Ja, ja. Dat een beetje een omgekeerde rol. Ja. Uh, is dat van tevoren ingestudeerd? Of bedenken jullie dat ter plekke? Of hoe gaat het? Nee, er zijn items die je maakt, die gemaakt zijn. Door een, en dan zeg je: Nou, kom. Die mensen zijn wel heel geschikt, gaan er naartoe, je weet wat je moet doen en dan gaan we naartoe. Uh -huh. En dan ga je naartoe, de reactie is de reactie niet goed, dan maak je over ooit, wordt er wel, ik weet niet hoe dikwijls gedraaid op een dak, en dan hou je nog niks over. En andere dagen, dan gaat het op van een leien dakje. Uh, ik, soms kom je bij jeugd en zeggen zegt: Nee, ik wil absoluut niet op die tv, dus dan gaat het ook weer niet door. Maar, maar uh, zeg je iets geks of, of doe je iets raars? Wat, wat is het dan? Je gaat op iemand af, zeg je. Kun je een ja, voorbeeld geven? Ja, ik kan een voorbeeld geven op de Belgische, want je mag niet zeggen wat wij doen natuurlijk. Nee. Uh, maar in België hebben we bijvoorbeeld uh, twee nonnekjes die naar een bank lopen waar mensen op zitten en die dan zeggen: van, Nee, ik, oh wel gaat er eens af, dat is onze plaats. Hè. En dan kijken die al zo heel vreemd aan. En dan zeggen ik: nou, zouden jullie dus niet weggaan? Want hier zitten wij altijd. Hè? En dan, als ze er even aanhouden, dan gaan die weg. Maar dan kijken die zo om zich heen. Ja. En juist die reacties. Die reacties. Dat, daar dat, gaat uh, het Daar op, gaat Dat is het geinigen, ja. Want die nonnekes zijn alweer weggelopen. Ja. Oh, dat, dat is een uh, kostuumspel. Uh, ben jij ja. ook verkleed of, ja, of ben je jezelf? Ik, ik ben mezelf, maar ik krijg zo'n hoedje op of een oude jasje aan, dan maak ik Je uit. zit in een scootmobiel, hè? Dat kan oh, ook wel eens, ja. Met ja. ja. ja het, is, het is heel variant. Ja, en, en uh, oudere dames die uh, ook op een bike gaan zitten en dan uh, de vriendin gaan bellen en vertellen over de Wilde Party Night die ze net ja, hebben ja, gehad ja, met ja, drank ja, en ja. pillen en de jonge ja. keren waar ze morgens naast wakker werden dat je die dames ziet kijken van. Ja. Oh jee. Ja, het is heel uh, variabel. Uh, gaat het om de reactie van jonge mensen. Het gaat om de reactie van jonge mensen. Je zoekt over het algemeen jonge mensen uit. Nou. Is het vaak niet zo dat, dat ouderen het gedrag van die jongeren eigenlijk naspelen... En dan een beetje heftiger, zodat die jongeren... Ja, want, want dat spreken met die mobieltjes en dat scheuren met die scootmobiels. Je zou het natuurlijk dat... kunnen zeggen, het is een, eigenlijk een persiflage op ja. het gedrag van de jeugd, dat ja. ik het zou ja. zeggen. Ja, zo, zo zie ik He, het van, het wel, ja. Als de jeugd praat van, ja. oh, ik heb vandaag zo'n geweldige seks gehad. En, en als een ouder daar zegt, ja, dan is die jeugd van, van ja, hey, die ouder, ver... <laughs> ja. hoe komen die daar nou bij? Ja. Doen die nou nog of zo? Ja, is. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja. dus mm. Het is gewoon ja, hilarisch. Het was, ontzettend, het was ontzettend leuk om te doen. Maar is de, de idee dan dat, dat de jongeren hun ideeën, hun beelden van, van ouderen moeten bijstellen? Of, of wat is dan de, de boodschap ik, achter het programma? De boodschap is gewoon de gein van, de, die oude, van, van die geintjes uit kunnen halen. Van die qua jonge streker, laat ik het zo zeggen. Het belletje trekken van ons van vroeger en zo. Maar dus, dus die, die, die oude uh, dames en heren, dat, dat zijn ook gewoon qua jongens. Ja, dat, dat is het gewoon. zijn het, eigenlijk qua jongens. Dat ja. is ook het, uh, ja, ja. Qua jongens. Dat is het... Ja, uh, Kijk maar eens, ben morgen op YouTube en dan ben <laughs> niet daar een nee, baas. Is het, <laughs> alleen is het, dat, merk, dat betrap ik mezelf ook op. Dat als ouder inderdaad dat soort rare streek uithalen door hard, door een mobieltje te praten. Inderdaad, taal uitslaan, die ja. jongeren uitslaan. Dat je toch een beetje geschokter bent. Dat, dat wordt minder geaccepteerd dan yes. wanneer jongeren dat ja. doen. En dat is toch. Uh, Het dat, onfatsoen ja. van die oudere mensen. Ja. Ja. Hoe ja. moet die daar nou bij? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Want dat wordt Terwijl je van, van een ouder iemand toch een beetje wijsheid. Wijsheid. En en, en, en, ja, ja, ja. En dat dan, wordt ook niks daarvan. Dat... Nee. Dat oordeel wordt, dat vooroordeel wordt doorbroken. Vind je dat nou goed, Lucie, als ethisch denkend mens? Ethisch <laughs> denkend. Ja, ook daar kijk ik met een dubbel gevoel naar, soms met een dikke glimlach. Want het, het, het doorbreekt wel namelijk het denken dat ouderen altijd keurige, bezadigde, nette mensen zijn. En oudere mensen zijn natuurlijk, hebben natuurlijk. ja, de, de, ik denk, ja. Moet dat ik... die stereotypering doorbreken. Ja, dat, ja, vind dat, do dat, dat vind je wel goed. Dat vind ik wel goed. Dat moet je niet doen. Je moet mensen niet allemaal een vakjes in een hokje nee, stoppen. Nee, dat vind wie ik allemaal nou wel leuk oud. Oud, maar af... Oh, maar... maar dat is ook al iets, wie, ja, is, ja. wie zijn er nog oud? Ja. Dus, dus ja. dat is het ook nog eens eventjes. Ja, ja vind ik wel, ja. Van, van, ik wie voel, is oud? Ik voel De duvel me, is oud, Ja. Dat is, De duvel is oud, ja. De duvel is oud, maar wij niet, hè? Ik vind van niet. Nee, ik voel me nog niet oud, laat ik het zo zeggen. Want waarom zou flirtgedrachten jonge... van jonge mensen wel geaccepteerd worden? En dat zag je ook, maar je ziet dan ook twee ouderen openlijk flirten met elkaar. Nou, en er wordt tamelijk geschokt op gereageerd door de omgeving. Dat heb ik een keer ja. gezien. Dat is lachen. Ja, dat is moet maar echt wel eens kijken. Ja, ja, ja, en een, een, ik beloof het, ik zeg jonge... het toe, ik doe het. Ik, maar ik kijk. er zitten ook wel dingen bij waarvan ik denk: ik vind dit wel een beetje ranzig worden. Maar misschien is dat. Nog ook... ranzigans ranzig van de jeugd, van tegenwoordig, Wat je yeah. ziet. TV? Ik vind de, meevallen. De, de, ja, ja, ja. ja, ja het lijkt me toch wel minder ranzig dan dat het tien jaar geleden was. Want alles wat een beetje bloot heet, of een groot deel, is toch van een tv verdwenen. Want als je tien jaar ja. geleden elke oudje na elf uur, half twaalf de tv ja. aanzetten, dan was er wel iets van, met een seksprogramma. Dat, uh, dat is allemaal werk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het harde en het grove van de jeugd er nog steeds, nog steeds in zit. Vindelijk, nee, dat is zonder twijfel. Dat is hetzelfde, maar dat is van een totaal andere orde hoor. Dat vind ik niet leuk. Ik vind Benidorm door dat heeft iets. Inderdaad, zit ook humor in. En er zit inderdaad dat doorbreken, door doorbreken van het denken dat ouderen alleen maar keurig bezadigd, uitgeblust op de bank zitten. Ja. Terwijl dat uh, niet zo is. Maar iets vergelijkbaar, is bijvoorbeeld moeders die dan heel jeugdig gekleed gaan, in korte rokken en Decollete is en ook naar de disco gaan en hun dochters die, die zich daar kapot voor generen. Dat is oh, ik ook zou zo ook een ne... Ja, maar dan denk ik, zien. ja, dit, dit, dit, dit, dat, dat is wel een maar beetje je een ranzig je programma. Maar... Ja, je nee, maar uh, waarom niet? Met zo'n legging aan zo ja, met, zo, ja. ja maar ja, nou is dat, dat niet, zegt. is dat niet? Ja, maar is dat niet hetzelfde. je mag wel in een scootmobiel de boel op te zetten, maar niet in een legging als je 60 jaar bent in de disco. Waarom niet? omdat het heel iets anders is. Ja, dat vind ik heel. Dat vind ik een kwestie van. Eh, als je ouder bent, mag je best qua jongenstreken hebben, maar je loopt nog steeds verzoenlijk rond in de maatschappij, vind okay. ik. Ja, en dan nou vindt de ene dan misschien wel heel fatsoenlijk, laat ik het ja, zo ik zeggen, met de zeggen. legging. en die bepaalt het. Nee, en, en, maar die ja, bepalen maar die bent, mensen zelf. Maar de Benidorm-baas wil natuurlijk bewust een beetje chockeren. En ik denk, die moeder van 60 die naar de discotheek gaat, en ik weet niet of zeg maar... Ja, die gekleed gaat zo. De gekleed heeft niet gaan echt reden is dat ze willen chockeren. Ja, nee, die voelen zich mooi. Ze willen nog een keer lekker ja. uitgaan. Ja, maar. Ja, speelt het zich af van Benidorm. Nee, Benidorm is de vertaling van uh, uh, Schoft, Rotzak. Ja? Ja? Ja. ja. Dit is toch een plaats in Spanje, of niet? Het is toch een plaats in Spanje, ja. Maar voor... Waar, waar maar veel oude Nederlanders ouderen overwinteren. Ja, en de ouderen overwinteren, ja. Ja, of nou Benidorm uh, rotzak betekent. Of Bastards rotzak. Ja door. Bastards rotzak. Rotsak uit Benidorm. Benidorm, Benidorm ja. We zitten in ja. het team dat ja. heel die oude... De, de ouderen oude re dat zijn. Ja maar het speelt, speelt zich gewoon in af, af in Nederland. In. Het zijn de locaties. Je bent er niet voor naar Benidorm. Nee nee gedaan. nee nee. nee, nee. De, de, de, de opnames zijn gemaakt in Amsterdam. Amersfoort. Bussen, naar, de, mm -hmm. naar die omstreken. Maar daar word je dus voor gevraagd. Eh, om je auditie doen? Je hebt auditie ja, Ik in, in, in een castingsbouw. En dan gebeurt wel zo... dat je ze bellen... en ergens van ouderen. Nou, goed. heb je interesse in een serie... Uh, voor ouderen. Ja, dat heb je wel interesse. Mm -hmm. Nou, dan je een auditie doen. En dan hoor je daar dat het voor Benito en Braast dat is. Nou, wat, voor Ken je soort, het? wat voor soort auditie moet je dan doen? Is dat ja. een stukje naspelen? Wat, zeg maar, ja, er komt... komt, ja, ja, die komt, die komt uh, bij RTL zit een regisseur... en die zegt van... Nou, uh, dit is het. Uh, speel daar maar. Daar, die, mijn assistent zit daar en gaat daar maar naartoe en doet dat ding maar. En mm -hmm. dan ga je doen. En dan maken zij met de camera proefopname. En dan zien ze of je wel nou, een goed, voldoende gezicht hebt voor de camera. Ja, of je plakt of en je. Of je, plakt, overkomt. En of, je ja, of je ervaring hebt in spel. Of je het zo dat kunt spelen. Ja, ja, zo. Nou goed. Hoe was dat, de spelen. Hoe was yes. dat? Ja, ja, zoals ik al weet, van, ik ben al 45 jaar met toneel bezig. En ja, je nou ja. deed, ik vind dit een vorm van straattheater. Ja, ja. En straattheater heb ik ook gedaan. Dus ja. Ik ben nou trouwens met een met landelijke productie bezig. Is er een Van bagage. Uh, een stuk over uh, verslaafde ouderen. Ja, oh, ja. Met Fris, Frits Lambrechts en hmm. uh, Marlies Hoijmeijer en Sylvia Christel. Mm -hmm. Dan gaan we nou door het land heen en oh. die, die mogelijkheid heb ik ook gehad om eens een keer dat nog mee te maken op mijn, op mijn oude zeg ik dan mm -hmm. en dat is ja, sinds niet meer werk, meer theater dus maar dat is gewoon gewoon heerlijk ik zou het niet willen missen dus jouw zou... vrouw komt niet thuis en de aardappelen staan op tafel en de vloer is geboend nee als ze, als ze wil dan zal ik de vloer wel boenen en stofzuigen en intercept niks maar koken nee alsjeblieft niet. Nou, ik, ik, ik zou het graag ombrouwen. Ik vind koken vind ik een leuke hobby, maar schoonmaken... Dat uh, nee, vind ik nee, zin, niet toe, ik, noodzakelijk kwaad. Uh, ond onderdeel van een eigen bedrijf is je eigen zaak gewoon houden. Hè? Moest het ja. Vroeger al. Hè? Dus, dan weet ik, dus poetsen is helemaal niet erg. Hoor. Wordt er niet lelijk van of zo? Nee. nee. nee. Ja, of je moet het al zijn natuurlijk. Okay. Maar nee, dat is geen probleem. Nee. Het voordeel dat we samen altijd in de zaak hebben, gingen we naar huis. En dan was ik in de zaak nog de zaak aan het sluiten. En dan ging mijn vrouw naar huis en begon te koken. En als ze dan thuis was, dan kon er gegeten worden. Dus jij kent het. Uh, ik weet niet of jouw vrouw ook in de zaak meewerkt of niet. Nee, die werkt niet in de zaak mee. En ik kan vertellen dat ik vaak achter de potten en in de pannen sta. Ah, ja, kijk, oh, zo ja. hoort het ook. Moderne man, dus hè? Moderne modern man, Dat is ook wel leuk. Hoe dat? Ja, kijk, is wat anders. Wij zijn er van een generatie opgegroeid dat wij eigenlijk niet meer koken uh, grootgebracht zijn. Hè? Tegenwoordig allemaal, mijn zonen die, die koken even goed uh, als, als de moeder. Nou, mm. misschien niet net zo goed als de moeder, maar die kunnen een heel behoorlijk potje koken. Want ze zitten op kamers en dat moeten ze wel doen. Ja. En uh, kom je daar dan allerlei mensen tegen die, uh, ja, die, die uh, anders uh, alleen maar zo is van vanuit de televisie hebt gezien en, en die, die je daar nou zo, zo tegen het lijf van. Nee, ja, je komt een paar regisseurs tegen die vroeger dingen gedaan hebben op, op de tv en zeggen, oh, oh ja, leuk om, om met je samen ja, te ja, werken ja. uh, van um, Omroep Brabant hoe heet uh, de meisje kan er nou niet eens direct op komen die heel die carnavalsreportages re doet uh, hele vlotte meid die nou, die, die, ik regisseerde daar ook. Ik zeg, gosje, kom ik hier tegen. Daar kom je dus wel tegen. Maar er zijn ook gewone mensen. Ja. Heb ik me bewust. op Frits Lambrecht dus en dergelijke. En die samen. studio's die zijn in... ze uh... uh, zijn in uh, Hilversum. In Hilversum ja. ook. Ja. Maar wij hebben helemaal niet in een studio gedraaid. Maar nee, nee, op locatie. Straat, op, straat, ja. Ja, op locatie ja, gedraaid. Ja, ja, ja. Ja. ja. Maar het is gewoon leuk om mee te maken. Het is iets van het theatergebeuren dat ik nog niet meegemaakt had. Dus... Nou, weer een mooie ervaring. Uh, leuk op de tv. Ja. Ja, ja, ja, als, als ik het is, moet eens moet solliciteren. Ja, ik vind het op ik een vind bepaalde manier. alles op leuk. leuk op TV, maar dit vind ik weer zonder, ja, zonder meer een keer leuk om te zien. Nou, nou heel, heel veel maken. Ik zeg niet, niet alle stukken zijn even niet leuk. Alles maar even leuk zijn maar niet alles even leuk, maar. Ik maak het vanuit. Het, het is een, een beetje taboe doorbrekend. Ouderen kunnen ook gek doen. Het typische is dat veel ouderen het niet leuk vinden. Nee? Nee. Want die vinden zichzelf voor gek te zetten. Terwijl hier de jeugd, die zegt. Oh, kleinkinderen sowieso al Oh, oh, wat vet. <laughs> Met die studenten, en dan twitteren ze en twitteren ja. ze. Van, oh, meedoen aan ja. de Benidorm. Die ja. vinden dat geweldig. Hmm. Dus die vinden dat leuk dat ze in ja, de maling genomen ja, worden. Ja, ja, ja, Terwijl ja, ja, die, die ouderen zeggen: van Ja, je gaat toch niet voor gek staan om die om nou, ja, onze leeftijdsgroep gek nee, te zijn. Maar we hebben wel het eigen gedrag uh, gereflecteerd op ouderen. Ja, ja. ja, ze ja, onze, ja. Ik, ja. maar is heb ons het toch in de maling nemen. Nee, ik heb het echt gezien als laten zien dat ouderen net zo goed zich af en toe gek mogen gedragen. En dat het ja. niet alleen aan jongeren toebedeeld nou ja, is. Kijk, de Goolse Revue. Daar, daar zie je dat toch ook in, daar ja. heb je toch ook hetzelfde verschijnsel dat, dat, dat er met alles gelachen wordt, met, met, met jongen en met oud. En ja. ja. daar is een revue voor, Zij, zeker een ja. plaatselijke revue, Tilburg ja. is revue idem dito. Ja. Ja. Daar worden dingen de, op de hak genomen, plaatselijk. plaatselijk ja. Ja, daar dat komt een nieuwe revue ook weer voor. Dat ja. ja. nou, is toch heerlijk, dat je zeker uh, eigen stomme uh, dingen kunt lachen. Jij doet ook in de nieuwe revue ja. mee, ja. het staat jouw werk helemaal niet in de weg dat dat, uh, dat nee, optreden is in is de revue. Dus ja. nee, het, is, het, is, het is heerlijk Heerlijk, heerlijk Nou, dat uh, geloven we van je Want je straalt het uit dat is, uh, Ja, het is radio, dat kunnen we dan uh, Maar uh, geloof het maar ja. dus, dus dat is wel uh, genieten voor jou Het is heerlijk genieten ja. Het houdt je jong en je hersens blijven er goed mee We moeten nog teksten leren ook nog nou. eens ja. En uh, ja, er is dus nog van alles mogelijk, want je bent bij een castingbureau en, en als die iets hebben, dan, dan, uh, dan komt het op jouw weg Dat ja, gebeurt, gebeurt ook niet elke dag hoor. Nee. Dat is ook niet zoveel. maar we hebben onze eigen toneelvereniging ook nog. Daar mogen nog echte schitterende stukken gespeeld worden ook nog. Toneelvereniging hier in Goorden? Nee, in Tilburg. In Tilburg, Cirkel. Ons perspectief ja. bestaat niet meer. Hè? Nee, nee. En uh, je bent nooit bij het volkstoneel gegaan? Bij, uh... Nee, nee, nee. nee. Nee, die, die mensen maken verschrikkelijk mooi toneel. Dat heet Spot tegenwoordig trouwens. Spot? Spot. Ze maken schitterend toneel. Ah, ik ben daar niet terecht gekomen. Ik nee, ben nergens nee. anders terecht ja. gekomen. Nou ja. dus, Je kunt niet dus, alles in het leven. Nee, maar, maar dat geeft ook niet. Uh, Tilburg mag ook. Ja, <laughs> gelukkig. gelukkig. Dan ben ik toch heel blij om dat te maken. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Nou, wij uh, gaan langzamerhand uh, afronden... Ja, dat kan, zegt de regisseur. Wij hebben gesproken met Pieter Zoontjes uit Riel. Wij hebben gesproken over zijn fiets. We hebben niet gevraagd wat RAP betekent. Uh, RAP vond ik gewoon een stoelmerk. Dus uh, we hebben met name wel vrienden dus we zitten brainstormen. Is dat een afkorting of heet het zo? RAP? Het uh, is geen afkorting, het heet gewoon RAP. RAP. En, of, vroeger was het een bronfietsmerk en... Mag ik niet zeggen, maar jullie lezers zou dat merk nog kunnen kennen, want dat is blijkbaar een Bijzij, vrij oud merk. Wij nou, ja. het toch ook, doe alleen, rap, rap, rap, is een beetje, rap is la, nou goed, een vlotte, vlotte naam ja, voor een fiets tekenen, die, tekenen, die, die bedoelt uh, vlot te zijn. Just. We hebben gesproken met uh, Jos Tuurlings uh, over zijn medewerking aan Benidon Bastards vanaf uh, november te zien. December. Vanaf december ja, ja. tot maart. Weet ik niet precies. Mm -hmm. Maar goed. Houd het in de gaten. We houden het in de gaten. En, en uh, voorlopig uh, om uh, een idee te krijgen, gaan we op uh, YouTube uh, kijken. Uh, we zijn in de herhaling van dinsdag 9 uur tot 10 uur. Donderdag van 21 uur tot 22 uur. Zaterdag van 9 tot 10 uur.